8 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS. De politie is hier geëlectrocuteerd. Over de verdere omstandigheden van het ongeluk is nog niets bekend. Regen- en onweersbuien leiden verder in het westen en midden van het land tot problemen op de snelwegen. Zoals de A28 en de A1. De brandweer krijgt tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Bij het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam liep regenwater bij de spoedeisende hulp naar binnen. In Groot-Brittannië gaan rond deze tijd de stembureaus open voor het referendum over een brexit. De Britten hebben twee opties, lid blijven van de Europese Unie of de EU verlaten. Peilingen voorspellen een nek aan nek race. De stembureaus sluiten vanavond om 11 uur onze tijd. De uitslag wordt in de loop van morgenochtend verwacht. Officieel is het een raadgevend referendum, maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag zal respecteren. Het zonnevliegtuig Solar Impulse is succesvol de Atlantische Oceaan overgestoken. Kort na half acht landde het vliegtuig bij de Spaanse stad Sevilla... bijna drie dagen nadat het was opgestegen in New York. Het is de eerste keer dat een vliegtuig puur op zonne-energie de vlucht maakte. De transatlantische vlucht was de 15e etappe in de vlucht rond de wereld van de Solar Impulse. Het vliegtuig begon op 9 maart vorig jaar in Abu Dhabi aan de reis van 35.000 kilometer. De finale van de Copa America gaat tussen Argentinië en Chile. De Chilenen wonnen de tweede halve finale met 2-0 van Colombia. De wedstrijd lag bijna 2,5 uur stil vanwege noodweer. Toeschouwers moesten uit voorzorg het stadion verlaten. De finale van de Copa America is maandag in New Jersey. Het weer, stevige regen- en onweersbuien trekken over het westen en noorden van het land. Later vanochtend neemt de buiigheid af, breekt de zon door en dan wordt het snel warm, 25 tot 32 graden. Vanmiddag en vanavond nieuwe onweersbuien, mogelijk met onweerhagel, veel regen en zware windstoten. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 hier. En zij gaat praten over patronen voor de luie nijster. Dat nieuwste boek van haar. Ik kan niet wachten. Lijkt me helemaal te gek. Dan uh, daarna het innovatiefond voor de ondernemers van Zandvoort. En daarvoor komt John Cornelissen en Ai Fong. I Fong, Oké. En dan uh, als laatste voor uh, het nieuws voor de achtste keer Zandvoort culinair met uh, Harry Lemmens.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 zij met een modellenvriendin hebben dus van ieder uh, kledingstuk een foto en dan variatietekeningen. Dat je gaat zien van nou je kan er ook dat of dat van maken. En dan beschrijving natuurlijk. Te het, gek hè? Het is, uh, uh, ik heb het even opgezocht gisteren op de website <laughs> en ik kwam een heleboel dingen tegen. En dan zie ik de lui in IJster. Ja. Maar ik zie een ontzettend bezige kunstenares. <laughs> Wat is het verschil?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 ja. Is dat ook... Voor de of Ja, dat, of daar, de, begon de serie mee. daar begon de serie mee. Want uh, ik heb natuurlijk al, maar toen werd het eerst zo benoemd. Dat was uh, toen een nieuwe. Toen was ik echt zo van, nou ik ga mee, En dat is dus die vier boekjes, bij uitgever podium. En dat is Laionaarse en toen recycle Chic, Dat ik nog op mijn becht. En dat, nee, hebben we gewoon ook zo genoemd. Want bij, ja. als je bestaande kleren alleen maar ingreep, of je natuurlijk nog minder werk. Ja. Dus dan naaide ik twee t-shirts aan elkaar en dan had je een jurk en zo. Dus dat... Ja, want daar wil ik het even over hebben. Um, normaal, als je kle de, de kledingkast op.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 Ja. Dat is punt niet. Ja, de rommel is wel een consequentie. Ja, want als ik dan iets wil uh, luister, toch niet waarschijnlijk. Maar als ik iets weg wil gooien, doe ik dat volgens mij stiekem. Ja. Maar hij luistert dan, het wel hoor. Ja, en dan draai ik me om en dan ligt het weer in huis. Ja, La, leuk. Ik vind, dat vind ik ja. een slimme truc. Uh, ik heb ontzettend genoten van uw website en uh, wat u allemaal ja. maakt. Ik hoop dat ja. mensen gaan kijken op www.piekenstuvel.net. Ja, en uh, ontzettend bedankt voor de toelichting. Gaan we nog nee. één vraag. Oh, ja. vraag. Geen, uh, geen workshops? geen. Uh, nee. het hey, nee, nee, is nee, om mensen op weg te helpen? Nee, ik heb vroeger lesgeven en dat vond ik leuk. maar Het ja, is misschien niet aardig, maar ik heb echt zoiets van... Ja, van ik wil dat werk doen en dan mijn is mijn energie opgewonden of zoiets of zoiets. Ja. Dat, dat, dat, dat, uh, en ik, in die boekjes is, is mijn workshop, zeg maar. Okay. Maar, want ik zou me bijna kunnen voorstellen dat mensen zeggen, goh, wat leuk. Ja, maar ja, ik heb wel een vriendin die dat een setje, wel eens gaat doen. En een setje nodig. Ja, maar er zijn veel cursussen. En er zijn ook op dit work, Ja, op ja. dingen. En ik ja. heb ook gehoord dat mijn boekjes daarbij worden gebruikt. Okay. Dus dan moet je gewoon melden bij een clubje of cursus of zo. En dan zie je dat boekje liggen. Ja. ja, of je neemt het mee. Of je neemt het mee. En ja. gewoon, je kan bij iedere boekwinkel bestellen. En dan, en dan zegt zo'n echte coupeuse, die zegt, ja. nou... Ja, ja. Toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, fantastisch.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 this show.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 Als voor wordt gekozen dat het uitgevoerd wordt. Dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat staat natuurlijk bovenaan. Kijk, wij werken ideeën uit om te komen tot dat fonds. Um, en dat hebben we dus inderdaad afgelopen maanden gepresenteerd. En een van de punten daarin is dat wij van mening zijn... als er zo'n fonds gaat komen, dan moet ook iedere ondernemer in Zandvoort daaraan meedoen. En meedoen wil betekenen meebetalen.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 niet alleen voor de individuele ondernemer, maar het is echt voor iedereen. En uh, het fonds uh, draagt het erbij dat we een keertje slagvaardig kunnen zijn en bepaalde zaken kunnen verbeteren. En De ondernemers bepalen het. Hè. Dus, dus de, de gemeente die is in principe de inner, maar wij als ondernemers in Zandvoort zijn degene die gaan bepalen wat we ermee doen. Daar moet natuurlijk afspraken over worden gemaakt, dat moet worden ingericht, maar dan moet je uh, in praktisch opzicht denken aan verbetering van bijvoorbeeld de wegwijzering of uh, de infrastructuur. Zaken die dan niet bij de gemeente liggen, maar die wel als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 mm ieder jaar, zeg maar, de, de, de doelen die we met ja. elkaar stellen... met elkaar stellen, Ja, dat voeren. zouden nog tegengestelde doelen kunnen zijn ook. Tales, ja, maar goed, dat is, je moet het op lange termijn zien. En ja. uh, in jaar 1 kan uh, doel 1 uh, gerealiseerd worden... en in jaar 2 hopelijk doel 2. En het moet niet zo zijn dat ieder jaar <laughs> hetzelfde doel wordt aangepakt. Want dan heeft het fonds ook weer genuurd. Dat moet juist echt voor iedereen zijn. We moeten op lange termijn het belangen van inzien... dat het een, hele, een heel goed uh, instrument is... om te komen tot de verbetering van de kwaliteit van Zandvoort. En, ja, en jij zei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 Winkelgebied of in Noord en maar ja, de, Laten we het getal eens uh, erbij halen. Want er zijn natuurlijk uh, clubjes zoals het OVZ. Maar hoeveel uh, bedrijven zijn er in, uh, in Zandvoort? Uh, zoals we het nu bekijken, hè. als wij dus nu kijken naar die, naar die reclamebelasting, en je kijkt dus naar dat, uh, de, de, de categorie 1 en 2, kwamen we op 460 bedrijven in het Zandvoortse. Nou, maar als je echt naar heel Zandvoort kijkt, dan zie je geloof ik op 1800 ondernemers. In 16cp is het uh, dat? Ja, even ja, alles de ja, ja, genomen, maar dat is ook een grote markt. Dus, en, en dan zijn bijvoorbeeld ook hotels en pensions dat die ja. hoorden ook ja. bij. Maar de de particuliere bed-and-breakfast niet, ofwel ook... In principe, ook als zij als reclame een reclameuiting... Ja. Als ja. zij op het moment een BNB buiten aan ja. hebben... En de naam van hun bed-and-breakfast, dan is dat in principe een reclame uiting die valt onder die noemer reclamebelasting. Nou, nope. ik ben benieuwd. Wij ook, maar um, mooi hè? Hoe, hoe nu verder? <laughs> uh, hoe nu verder? Nou, we hebben dus afgelopen maandag die, die twee sessies gehad. Daar zijn hele, hele bruidsmiddelen...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 En komen er ook, uh, uh, in ieder geval in de Zandvoortse krant, komt er ook een, een, een soort uh, vraag-en-antwoord-pagina uh, waarin wij een aantal vragen ook direct gaan beantwoorden.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 Doen we. Dank, Dank, wel. Wel. Dank jullie wel. Dank je wel. Succes in ieder geval. Dank je wel. Thank you. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt. Ik ben zo eenzaam.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 geef er een morgen tellen. Zolang ik je niet verlies Vind ik huis wel mijn weg met jou Geef mij het gevoel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 Uh, maar we hebben dus jaren gehad dat we echt moesten loten. En dan denk je het jaar daarna, uh, nou, kom maar op. En dan, uh, we hebben één jaar echt, uh, echt nou ja, ik zou wel heel bieden, willen zeggen, moeten leuren ja. inderdaad. Ja. Het is ja. dat we, dat onze. Merkwaardig, uh, hè, dan. Ja, dus ja maar het dat is licht... dat het ons vijfde editie was, dat we dachten, ja, maar we gaan niet ons eerste lustrum laten schieten, maar... Nee, dat was het vijfde jaar. Waar ligt dat dan?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 door omstandigheden kan een ondernemer een keer niet meedoen. Uh,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 in plaats van drie. Uh, en we hebben de afgelopen twee jaar hadden we kleine tentjes. Uh, en, er, en dat waren er drie. En dat zijn er nu vier geworden. Dus daar nu, zeg maar, uh, waar vroeger Café Alex zit, nu de dieren ja. Uh, ja. daarvoor dan. Ja, ja daarvoor. Ja. En dat zijn ja, dus vier kleine tentjes. Dus je maakt eigenlijk uh, uh, beter gebruik van de ruimte, laten we het zo ja. noemen. Daardoor kan je meer nemen. Ja, ja precies. Um, maar dat zijn ik heb... twee extra, als ik even in de gauwigheid ja. tel. Ja. Ja. ja, klopt. Maar dat scheelt. Ja. Nou ja, het is voor de deelnemers ik ook wel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 Dat is eigenlijk wel bijzonder. We hebben echt wel um, uh, veel strandpavioens. Um, dat zijn natuurlijk ook gewoon uh, ook in Zandvoort hele actieve ondernemers. Ja. En dat zie je hier ook in terug. Uh, we hadden één uh, strandpalioen minder eigenlijk. We hadden één deelnemer die helaas op het laatste moment. Laatste moment uh, na in ieder geval inschrijving, loting, uh, heeft gezegd: van nou, wij, wij kunnen, kunnen het laatste niet meedoen. Doen. Want nou, onze zaken uh, stopt ermee. Ja, en toen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 vorig jaar er wel, maar was te laat okay. met de inschrijving. Want toen was die er nog niet. Nee. En, uh, ja, ja, niet te laat. Die heeft er echt voor gekopen, ja, nee, van, Nou, laat, laat ons maar gewoon even eerst ons strand ja, dan vroeg, En dat uh, heeft Bas uit ook is. gedaan. Ja. ja. Nu uh, uh, zie ik daar uh, 19 hutjes staan. Kun je mij eens vertellen wie er allemaal komen? Ja, dat kan ik. Uh, ik doe het even in volgorde van, van uh, inschri niet inschrijving, sorry, maar van op de plattegrond. Uh, ja. Niet in belangrijkheid. Nee, nee.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 maar op een of andere manier is het toch niet allemaal in detail blijven hangen. Uh, zes, uh, Strandpavioen Storm. Captain Kot, Greek uh, Cuisine Filoxenia. Dat is wel leuk om te melden. Die, heeft, uh, die doet voor de achtste keer mee. Dus dat is echt uh, uh, samen met Andrea. Uh, ja, zijn, zijn zei, dat zijn de DC dus van al het eerste al uur. Al ja, die ja. hebben ja. alle keren met z'n tweeën ja. al meegaan. Dus dat is, wel, ja, is toch ook bijzonder. Siso Lounge, uh, Ayuma, De Meerpaal. Nog een nieuwkomer, De Meester. Ehm. Um,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 centrale bar, met een scopino-bar. Uhm, is, is daar ook die, uh, de, de koffiebar weer? Nee, nee de dat, koffie nee, nee, is Die heeft, komt apart. Okay. Uh, de yep. Rabbel, die ik net noemde, en die heeft dus een van die vier kleine tentjes. Mm? Ja, En dan natuurlijk niet te vergeten, uh, we hebben twee barren, de Cleaner Zandvoort bar noemen we hem, niet, niet uh, onbewust. En dat is omdat die door uh, onze vrijwilligers gerund wordt. Dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, deelnur, deelnemer nummer 19. Nou zijn er van degenen die vaak meedoen, uh, toch dingen die eruit springen. Bijvoorbeeld het kaasplankje van de kaashoek. Ja. En de scrupino van MMX. Uh, ja, zonder andere. Zo, nee, ik wil daar niemand mee tekort doen. Okay. Maar dat gronds nu alweer in het dorp. Ja, nee. Uh, voor, nee uh, kaashoek doet nu voor het tweede jaar mee. En is. Het derde jaar. Is dat het derde jaar? Ja, dat is alweer het derde jaar.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 door jullie ingeleverde scharrenkop... die verzorgt uh, dat we dat geld hebben. En vaak leggen we er als organisatie ook nog wat bij... zodat we een mooi bedrag hebben. En maar het is in wezen de, de, de, de, de, nee, de, de deelnemers... Nee, de gasten. De gasten. Ja, nee, het, het geld het door Geld. gebracht wordt... gaat naar een stichting onderzoek. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Maar het wordt eigenlijk opgebrengd door jullie allemaal. Dus de bezoekers... Dus eigenlijk, eigenlijk moet je kopen en weggeven. Nou, dat kan ook. Maar, <laughs> ja. ik bedoel, dat, dat is aan ieder... en dat mag uiteraard. En ik bedoel, als er geld wordt gedoneerd, mag ook... Maar...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 zelf nog met een bak gaat samen maar anders, kan het bij ons ingeleverd worden okay. bij de kassa's, dan komt dat helemaal ja. goed. En dat roepen bij... we ook op. Ja. Nou, hey, wij gaan rap door de tijd heen, zie ik links Cor, die zit nog met één vingertje omhoog. Ja. Dus we hebben nog uh, één minuut. Nou, dan wil ik toch nog even... Ja, nog even exact wanneer. Hè? Vrijdag 24 juni van 5 tot uh, half elf. Zaterdag uh, van 4 tot half elf. En zondag van 3 tot half 10. Ja. En dit alles is niet mogelijk door uh, die honderd vrijwilligers die wij hebben. En de hele vele adverteerders. <laughs> ja, en natuurlijk ja, alle adverteerders en de sponsors, maar ja. uh, vooral vrijwilligers. Die ja, vrijwilligers absoluut. Dat ja. is wel echt uh, heel bijzonder. Nou, wij gaan het uh, volgende week uh, zien, uh, beleven en proeven. Ja, en, met deze het. uitgenodigd. <laughs> ja. Ja. We, we komen zeker. Dankjewel. Nou, gezellig.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 van de stad waarin ik leef. Maar zij stuurt me katten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhaal. Hartvol en al liefst uit Londen.